Mijn naam is Haaksema. Ik ben degene die net nogal luid protesteerde op een aantal opmerkingen van uw kant. Ik heb de heer um, uh, Boer uh, een aantal keren horen zeggen dat de klant centraal staat. En het lijkt mij toch ook terecht op te merken dat in deze vergadering de aandeelhouder centraal staat. En dan vind ik ook dat er op een correcte wijze met aandeelhouders moet worden omgegaan. En ik heb het gevoel, voorzitter, dat dat bij u niet altijd het geval is geweest. Ik als aandeelhouder heb niet altijd even de transparantie uh, gemerkt die bij een aantal vraagstukken past. Ik heb een uh, aantal mensen gehoord uit de Verenigde Staten die in de werknemersfeer zitten. Ik wil niet hen zeggen dat zij op voorhand gelijk hebben... Maar ik vind wel dat deze zaak besproken zou kunnen worden als het hier hen hoog zit. En dan vind ik ook dat er op een correcte wijze op moet worden geantwoord. En als u hier zelfs tegen iemand van de VBDO durft te zeggen van u weet niet eens waar u over praat. Dan vind ik dat niet een correcte manier waarop u met aandeelhouders omgaat. En alleen om die reden. <applaus> alleen, ik heb trouwens aan de andere kant van de tafel gemerkt, uh, of aan... aan, aan, aan... Andere mensen aan de tafel gemerkt dat zij op een hele prettige, correcte wijze uh, hun standpunt wel hebben, uh, transparant hebben kunnen maken. Dus het kan wel. Ik wil alleen al om deze reden uh, hier als stemverklaring uitspreken tegen het verslag van de Raad van Commissarissen uh, te stemmen. Ik wil nog een laatste opmerking maken, ook in de richting... van. Het verslag van de Raad van Commissarissen is geen stempunt. Nee. Dan kan ik daar dus ook verder geen stemverklaring over afleggen. De middag begon eigenlijk heel, heel mooi. Want we hadden een hoop te vieren. Eerst wie ik ben, Chris Dauma van MN. Ik vertegenwoordig ongeveer 20 Nederlandse pensioenfondsen. Met in totaal iets van 2 miljoen pensioen uh -huh. En ja, de, de company staat er eigenlijk prachtig voor. Als je de begin van de middag kijkt, prachtige resultaten geboekt... Een uh, zware crisis achter zich uh, gelaten. Mooie overname gedaan met Bolcom. Op pad om uh, de retail te veroveren. Ook als het over, uh, over internet retail uh, gaat. Eigenlijk onder uh, 25 jaar een middag om feest te vieren. En uh, dat zouden we eigenlijk ook met z'n allen hier moeten doen. Maar ik heb het gevoel dat we in de loop van de middag. toch eigenlijk van die feeststemming niet zo heel veel hebben overgehouden. Uh, uh, en dat is, uh, dat is jammer. Vorig jaar. Um, ...hadden we ook een groot aantal sprekers vanuit de Amerikaanse vakbonden... ...die toen eh, dit issue op tafel eh, hebben eh, gelegd. En eh, ja, dat, wij hebben toen ook de vloer eh, genomen. Een aantal institutionele investeerders heeft toen de vloer genomen om daarover eh, te spreken. En eh, u zegt, meneer De Haan, dat ja, weten we wel waar we het over hebben. Het afgelopen jaar hebben we hele intensieve gesprekken gevoerd met de company... We hebben het materiaal, wat, wat, wat er zojuist is uitgereikt, hebben wij al ongeveer een jaar geleden gekregen. Een deel daarvan steeds weer nieuw materiaal gekregen. We hebben er uitgebreid gesprekken over gevoerd met de, met de onderneming. Dus u kunt eigenlijk nu niet zeggen van, ja we weten niet waar we over het hebben. We zijn al een jaar met de onderneming daar intensief over in gesprek. En u gaf net aan, het is wel wonderlijk, zegt u, dat wij als onderneming ons druk maken over de supply chain in allerlei landen. En dat we dan in één keer over onze eigen medewerkers uh, ons niet aan de regels zouden houden. Dat is inderdaad heel raar als dat zo zou zijn. Iets vergelijkbaars geldt voor ons. Wij gaan als institutionele investeerders tegenwoordig de hele wereld over om met ondernemingen te spreken waarvan we vinden dat er iets niet in orde is. En dat is omdat het Nederlandse publiek dat belangrijk vindt. Nederlandse pensioengerechtigden vinden dat belangrijk. We reizen de hele wereld over om met ondernemingen erover te praten. En all of a sudden, plotseling is er een Nederlandse onderneming die geconfronteerd wordt met een kwestie over het niet naleven van fundamentele arbeidsrechten. En dat gaat inderdaad dan over de vraag niet of de onderneming mensen moet stimuleren lid te worden van de bond. Dat is ook niet onze taak. Daar zijn wij niet voor opgesteld. Maar wel om te respecteren dat mensen in vrijheid een keuze kunnen maken. Wij hebben in die gesprekken de afgelopen jaren geconstateerd dat er inderdaad brieven zijn geweest vanuit de Amerikaanse vestigingen aan werknemers die intimiderend zijn. We hebben billboards gezien opgesteld bij de personeelsingang van winkels die overduidelijk intimiderend zijn. Wij hebben ook van de heer Heimans van den Berg begrepen dat daar een verandering in is opgetreden. Dus u erkent in zekere zin dat daar zaken hebben plaatsgevonden die niet aan uw... ...op uw radarscreen stonden... ...en waarvan u zegt... Dat, ...dat willen we eigenlijk niet... ...we willen een andere toon aanslaan... ...waarom kunt u nou niet hier... ...in deze vergadering aangeven... ...dat er inderdaad situaties voorgevallen zijn... ...die voor werknemers intimideren... ...als intimiderend ervaren zijn... ...en dat u daar u daarvoor de garantie geeft dat dat niet weer zal gebeuren... en dat mensen inderdaad in vrijheid kunnen beslissen of ze wel of niet lid van een vakbond uh, willen worden... en vakbondsverkiezingen in de Verenigde Staten willen hebben. Dat is eigenlijk gewoon, wat we van u vragen, een commitment... dat datgene wat in het verleden daadwerkelijk heeft plaatsgevonden niet meer zal gebeuren. Ik heb gezegd... <applaus> Ik heb gezegd tegen een eerdere spreker dat als hij... Die... Materiaal in handen heeft, uh, wat voor materiaal dan ook, waarvan hij vindt dat dit gewoon een stuk, ja, een stuk evidence is in wat hij claimt. Dat ik graag die in ontvangst neem en dat is onze taak en onze plicht om daar naar te kijken. Maar als u dus uh, over erkenning van eerdere gevallen enzovoort, waarvan ik zeg, kijk, wat er gaat in een onderneming is wat is beleid. Ik hoop dat daarover geen enkel discussie is en geen enkel twijfel bestaat. Het beleid is ons, ons houden aan alle regels, aan alle wettelijke en, en UN en, en andere principes waar wij eh, onderdeel van zijn, daar houden we ons aan. Dat is geen enkel discussie. Uh, is er ooit iets uh, voorgevallen waar uh, iemand zou kunnen zeggen van dat niet helemaal zoals het hoort binnen dat kader, één uit mogelijk twintig, dertig andere communicatie? Dan zeg ik van, dat is onze taak, om daar steeds op te letten. Dat is niet alleen beleid, je moet een beleid hebben. Je moet ook een regeling hebben om ervoor te zorgen dat het beleid wordt nageleefd. En ik zou graag aan uh, uh, Lodewijk willen vragen of hij iets wil zeggen over een eerder geval of een eerdere brief of wat ook nog zijn. Dank u wel chairman. Uh, meneer Daalmen, we hebben met elkaar deze week al een uur gesproken. Um, um, en ik denk dat het altijd goed is om met elkaar in gesprek te zijn. Eh, misschien mag ik er twee dingen over zeggen. Ten eerste, misschien is er een zekere zin van langzaam elkaar heen praten in deze vergadering. Want ik ben het helemaal eens vanzelfsprekend met de chairman. Als de chairman zegt dat wij ons aan de regels houden. En dat wij verre van ons werpen de suggestie dat wij in strijd zouden handelen eh, met internationale verdragen. Of dat wij de Freedom of Association niet zouden respecteren. Dat is gewoonweg niet het geval. Um, het tweede punt wat ik zou willen zeggen, en dit komt ook terug in ons code of conduct overigens, is dat we vanzelfsprekend ervoor willen zorgen um, dat de gesprekken die worden gevoerd in overeenstemming met het wettelijke systeem ter plaatse ook op een juiste manier worden gevoerd. Um, de manier van communiceren verschilt van land tot land, en u hoeft maar de televisie aan te zetten om te zien dat de manier van communiceren in de Verenigde Staten soms een andere is dan de manier van communiceren in Europa. Maar wij zijn uiteindelijk een Nederlandse vennootschap met stakeholders in de hele wereld, ook in Nederland en ook in andere delen. En wij vinden het van belang dat de manier waarop er gecommuniceerd wordt dus ook bij ons past. En daar hebben we ook over gesproken en de brief waar u naar verwees is een brief van een aantal jaren geleden. En die brief was niet in strijd met enige wet of enige regelgeving, maar als we kijken naar de manier waarop wij... Communiceren als Europese Nederlandse vennootschap... hebben wij gezegd, en heb ik gezegd ook vanuit mijn verantwoordelijkheid. laten we nou de communicatie zo doen, zoals wij die ook in Europa gewend zijn. Dat is het enige punt. En, en daar zijn we het geloof ik, daar zijn we het geloof ik helemaal over eens. Maar dat neemt niet weg, en ik geloof dat we het daar ook over eens zijn, misschien ook niet, maar dat, dat neemt niet weg. Dat, zoals de Chairman heeft gezegd, zoals Dick Boer heeft gezegd, wij staan voor onze werknemers. We hebben er 218.000... Waarvan meer dan 70.000 in de Verenigde Staten. Dus de suggestie dat wij niet employee friendly zouden zijn of anti-union zouden zijn werpen wij verre van ons. Wij blijven graag in gesprek en wij respecteren de wet. Dank u wel. Wij blijven ook graag in gesprek en we hopen volgend jaar een aandeelhoudersvergadering met nog meer feest.